Boekraad met het Tenweet Journaal. De Tweede Kamer gaat debatteren over de affaire Arip en de rol van oud-Kamervoorzitter Vera Bergkampen daarin. Een oproep van PVV-kamerlid Marcus Sauer kreeg brede steun. Wanneer er wordt gedebatteerd is nog niet bekend. Eerst wil Marcus Sauer stukken ontvangen die nog vertrouwelijk zijn. Daaronder het strafdossier van de voormalige woordvoerder van Bergkamp... wegens het lekken van vertrouwelijke informatie. Zij werd vorige week vrijgesproken. Uit onderzoek van Nieuwsuur en Follow the Money... blijkt de rol van Bergkamp groter dan gedacht. Zo verwijderde ze appjes en hield ze relevante informatie achter. Chemiebedrijf Westlake sluit al zijn fabrieken in industriegebied Pernis bij Rotterdam. Daardoor verdwijnen er 230 banen. Het Amerikaanse bedrijf maakt onder meer de kunsthars epoxy. Het zegt te stoppen vanwege de aanhoudende verslechtering van de zaken in Europa. De afgelopen tijd kondigden ook andere bedrijven fabriekssluitingen in Nederland aan vanwege moeilijke omstandigheden. Ze noemen daarbij onder meer de hoge energieprijzen. De Vereniging van Bedrijven in de Rotterdamse Haven wil dat de politiek maatregelen neemt om bedrijven hier te houden. De grote stroomstoring in Spanje en Portugal van eind april had een technische oorzaak. Ook zijn er fouten gemaakt in de planning, heeft de Spaanse regering bekendgemaakt. Zo had de netbeheerder geen vervangende centrale ingeschakeld voor een centrale die die dag niet werkte. Verschillende kleine stroomstoringen in het zuiden van Spanje leidden tot een kettingreactie... waardoor een stroompiek ontstond die de storing veroorzaakte. Er was dus definitief geen sprake van een cyberaanval of van buitenlandse inmenging. Het weer. Vanavond ligt de temperatuur nog lang boven de 20 graden. Het is vrij helder en het koelt vannacht af naar 10 tot 14 graden. Morgen opnieuw veel zon en zomers warm. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer in Noord-Holland heeft nog vertraging op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort tussen Muiden en Blarikum. Het oponthoud is 10 minuten. Net als op de N205 van Nieuw-Vennep naar Haarlem bij Hoofddorp.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 Salve, morning. Good morning. it, Good Een heel goede morgen. Dit is CFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam. En vandaag heb ik het programma samengesteld en presenteer ik het natuurlijk ook. En vandaag staat het uh, programma geheel in het thema van Nordsee Jazz. Over drie weken barst het weer los in Rotterdam in het complex bij Ahoy. en komen vele uh, binnenlandse en buitenlandse artiesten daar om uh, op te treden. En ja, er zitten nieuwe artiesten bij die ik zelf nog nooit gezien of gehoord heb. En natuurlijk ook oude bekenden. En een van die oude bekenden is Kika Sprangers. De Nederlandse saxofoniste, componiste. Uh, zij is geweldig uh, in, uh, in het schrijven van muziek en uh, het spelen natuurlijk ook. En ik heb een nummer uitgekozen van uh, haar album Infinity, en het nummer heet When Snowflakes Fall. Kika Sprangers. Sprangers uit Nederland. Dan ga ik verder met Ariet Andersen. Hij is een, uh, een, uh, een Noorse baslegende. Hij is geboren in 1945. Dus hij is inmiddels 77 jaar oud. En dit jaar treedt hij op op North Sea jazz met een uh, band samen met Daniel Sommer en Rob Luft. En die zijn een stuk jonger. Die zijn uit 87 en uit 93. Dus artiesten kunnen ook in allerlei leeftijdscategorieën met elkaar samenspelen en geweldige muziek maken. Ik heb van Arriet Andersen een uh, album meegenomen dat heet um, Landloper. Het is een live album uit, um, uit uh, het afgelopen jaar. En daarvan uh, ga ik dus draaien het nummer uh, Landloper. Jarige Arit Andersen. Ik had een klein uh, misrekening gemaakt. En daarnaast heet het nummer Mira. Het, kom, het komt van het album Landloper uit uh, 2024. Ik ga verder met Julian Laken, een gitaarwonder. Hij had op zijn achttiende al een uh, Grammy Award. En direct na zijn afstuderen kreeg hij een platencontract bij Blue Label. Hij heeft vier albums gemaakt en die zijn allemaal heel goed ontvangen. En hij reist de hele wereld over om op te treden. En dit jaar natuurlijk op Nortje Jazz ook. Ik ga nummer draaien van zijn laatste album, Speak To Me. Het is een album waarin uh, hij eigenlijk de grenzen van jazz oversteekt... richting folk, country, blues en gospel. En daar heb je meteen een van de uitdagingen van Nortje Jazz. Je vindt er allerlei soorten muziek. En je kan het jazz noemen, je kan het blues noemen... je kan het folk noemen of country. Of het is een mix van uh, dingen en... Dat is leuk aan zo'n festival. Je ontdekt daar heel veel verschillende soorten. En welk labeltje men erop plakt... mij maakt het niet uit. Luistert u zelf maar naar het nummer uh, Serenade van het album Speak to Me van Julian Laga. een Laken met serenaden. Ik ga gauw verder, want ik heb nog heel veel artiesten klaarstaan. En een daarvan is Melissa Aldana. Zij is een uh, opkomende sensatie. Ze is een saxofoniste, ze is een componiste... en ze maakt uh, prachtige muziek met uh, intrigerende melodielijnen... een spannende timing en ook een volstrekt eigen interpretatie... van het jazz-idioom. Ze is van oorsprong Chileense. Ze had een beurs, ging in New York studeren... Won daar in 2013 de in Monk. Jazz saxofoon competitie met Wayne Shorter in de jury. Hij is een van haar grote um, factoren van invloed. Maar ook Sonny Rollins. Ze heeft een uh, debutenalbum uitgebracht en um, ze heeft al eerder op het Sea Jazz Festival gestaan. Um, en laat, later heeft ze een nieuw album uitgebracht, the Echoes of the Inner Prophet. Haar eerste plaat bij Blue Notes. En daar ga ik een nummer van draaien. En dat nummer dat heet I Know You Know. Melissa Aldana. Melissa Aldana met I Know You Know. En dan iets anders. Dat is ook het leuke aan een festival als Noord-Sidesje. Je hoort heel veel verschillende stijlen. Ik ga verder met Pieter Samoa. Het album Highlife heeft hij uitgebracht in 2024. Pieter Samoa komt uit Ghana. En voor dit album is hij teruggegaan naar Ghana. Het, nummer heet, het album heet Highlife. Een highlife betekende eigenlijk... Uh, de muziek zoals die gespeeld werd... in tijden van het kolonialisme. Vanuit de Engelse. Waarin ze zamba uh, mixte met uh, westerse muziek. En Pieter... Samoa heeft dat opgepakt, heeft het gemengd met, zijn, uh, met invloeden van Miles Davis... maar ook van andere legendes met Ghanese uh, muziekstijlen... en heeft een heel apart album opgenomen. Het is eigenlijk gewoon een erfenis... Um, een, een, een, een, een, een viering van de, de historie van, van de muzikale erfenis uit Ghana. Het nummer wat ik ga draaien heet um, Reimagined. Peter Samoa. <totstitie> Peter Samua met Reimagined van zijn album High Life. Ik ga verder met een, uh, met een duo en ze treden dit jaar allebei op op Nordsheet Jazz op verschillende dagen. En ik vond een album uit 2020 waarop ze allebei uh, samenspelen. En dan heb ik het over Kurt Elling, de jazzvocalist, en Danilo Perez, de jazzpianist. Het album heet Secrets are the best stories en het nummer wat ik ga draaien heet A Certain Continuum. Because, because, there's a mystery, an enigma, there's a memory oh so sly. As old as everything that's ever been Questions linger on until the end Danilo Perez. Ik ga verder met iets heel anders. Ik ga verder met Arnushka Shankar. Zij is de dochter van Ravi Shankar. En hij is wereldberoemde sitar En ook zij speelt prachtig op dat, ar, op dat instrument. Maar ze componeert ook. En uh, ze acteert. Ze schrijft. Ze heeft inmiddels al 13 solo albums op haar naam staan. En werkt met allerlei andere artiesten samen. Zonder zich iets aan te trekken van generaties, stijlen en landsgrenzen. Van Herbie Hancock tot Sting tot haar halfzus Nora Jones. En ze laat de Indiaanse tradities samensmelten met jazz, klassiek en elektronische muziek. Het is, uh, het is een heel aparte stijl. En ik uh, vind het heel leuk om dat ook hier eens een keer te laten horen. Ik ga een nummer draaien van haar album uit 2024. Chapter 2, How Dark Is It? Before Dawn. En het nummer heet New Dawn. Anoushka Shankar. Shankar met New Dawn. Ja, de vaste luisteraars die weten dat ik van ontdekkingstochten hou door de Jazz heen. En zo'n Nordsee Jazz Festival is daar ideaal voor. Je ontdekt allerlei nieuwe stijlen. Dat betekent wel dat ik in dit programma een beetje heen en weer ga tussen de diverse stijlen. En dat kan je ook weer goed horen aan het volgende nummer dat staat. Dat is van Alfredo Rodriguez. Hij is een uh, Cubaanse uh, componist en pianist. En hij combineert heel graag Latin muziek samen met uh, jazz. Hij ziet, een, uh, hij ziet heel duidelijk een brug tussen de uh, populaire Noord-Amerikaanse muziek en jazz. Maar hij ziet dat eigenlijk niet zo vaak samen met, uh, met de Latijnse muziek. En daarom richt hij zich daarop. Hij heeft een, uh, een album uitgebracht dat heet Coral Way in 2023. En hij zegt eigenlijk... Uh, op bij dat album. Robert Klesper is een goed voorbeeld van mijn uh, stijl. Waarin Robert Klesper eigenlijk jazz en pop met elkaar mixt. En hij uh, heeft daar heel veel succes mee. En hij doet dit dus met Latijnse muziek. Het nummer wat ik ga draaien heet Fidu di Lua. Alfredo Rodriguez. di Vist de riba perto de boa, quero voltar Dan posso we Alfredo Rodriguez met Ficha Dulua. Ik ga verder met weer een hele andere stijl. Ik ga verder met Makaya McRaven. Hij is een drummer, hij is een componist en hij is een bandleider. Hij heeft eerder op noord Desk gestaan. Hij is een, uh, ja, een uh, reizende ster. En hij heeft een nieuw album uitgebracht. Dat heet In The Moment. En daarvan uh, ga ik draaien Lonely. Makaya McRaven. Luister naar Makaya McRaven en deze uitzending staat geheel in het teken van Nordsie Yes. En natuurlijk gaan we zo direct na het nieuws van 11 uur gewoon verder. Dus blijf vooral luisteren, want ik heb nog veel meer uh, mooie nummers. Tot zo na het nieuws van 11 uur.